7 uur. Het NOS-journaal. Remon Serré. Marokkanen kiezen bijna unaniem voor hervormingen. Rechter Schalke neemt ontslag om proces Wilders. En Afrikaanse landen leggen arrestatiebevel Gaddafi naast zich neer. In een referendum hebben de kiezers in Marokko bijna unaniem ingestemd met een nieuwe grondwet. Volgens voorlopige uitslagen steunt 98,5 van de Marokkanen de hervormingen die koning Mohammed zichzelf had voorgesteld. De definitieve uitslag wordt pas na het weekende verwacht als ook de stemmen zijn geteld die in het buitenland zijn uitgebracht. Ook Marokkanen in Nederland mochten gisteren naar de stembus. De opkomst in Marokko was met ruim 70 veel hoger dan verwacht.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 Afrikaanse landen zullen de Libische leider Gaddafi niet arresteren. Dat maakte de leden van de Afrikaanse Unie op een top bekend. Volgens de Unie maakt het arrestatiebevel van het internationaal Strafhof in Den Haag... het alleen maar moeilijker om het conflict in Libië op te lossen. Op de top waren vertegenwoordigers van zowel Gaddafi als de opstandelingen. Volgens de voorzitter van de Unie, president Zuma van Zuid-Afrika... wordt binnenkort verder gepraat over toenadering tussen beide partijen...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 NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele morgen. Het is zaterdag 2 juli. De nationale ombudsman stelt een onderzoek in... naar het functioneren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Straks de details. De racefiets is ongelooflijk populair. En... Heel leuk idee. Elke ochtend maken we u en de renners wakker in de Tour ontwaakt. Na half acht de eerste wake-up call voor iedereen in Frankrijk en Nederland. En we praten ook straks over het andere nieuws uit Frankrijk, Dominique Strauss-Kaan. Maar eerst het meisje Melanie. Want gisteren was dat Amber Alert wat uitging. Het ging uit voor Melanie dus. Het was gisteravond overal te zien. Elk televisieprogramma op teleteksten via SMS en via de Twitter ging het rond. En ze is gevonden. De 17-jarige uit Hanningsveld-Giesendam was sinds donderdag vermist toen ze met de fiets vertrok vanaf haar stageplek. De Melanie bleek bij een man van 32 in een huis in de gemeente Noordoostpolder te zijn. Laten we gaan verder over praten met Gijs van Nimmegen van de politie Zuid-Holland-Zuid. Goedemorgen. Goedemorgen. Weet u al wat ze deed in dat huis? Nee, dat weten we eigenlijk niet. Wat we wel weten is dat ze daar was in gezelschap van die 32-jarige man. Maar het belangrijkste was dat we haar daar vonden, oogschijnlijk ongedeerd. Uh, en uh, ja, dus in gezelschap van die 32-jarige man, ja, die hebben we aangehouden. Ja. En beide zijn meegenomen in de richting van de politie Zuid-Holland-Zuid. Kunt u zeggen of het een bekende was? Nee, uh, dat kan ik niet zeggen. Simpelweg omdat we het nog niet weten. Um, dat moet natuurlijk blijken uit de verklaring van Melanie... als ze die wil geven, en uit het verhoor van de verdachte. En uh, ja, het spreekt voor zich dat we daar zo snel mogelijk mee uh, beginnen. Precies. En dan weet u ook of ze vrijwillig of niet vrijwillig is, is meegegaan... en wat de ja. bedoelingen was van, uh, van die man. Ho ho we wel, ja. ho hoe is het trouwens met Melanie? Vannacht in ieder geval uh, in die zin goed dat, uh, dat ze ook ongedeerd was. Daarmee bedoel ik te zeggen uh, dat, we niet, uh, dat we geen aanleiding hadden om bijvoorbeeld een dokter of een ambulance uh, erbij te halen. De aanhouding en het aantreffen uh, van, uh, van beide personen uh, gingen rustig en, uh, en, en ik zou bijna zeggen normaal. Uh, niet, uh, niet, niet ongewoon zijn, geen rare dingen gebeurd. Dus uh, ik zag, uh, met het meisje ging het overschijnlijk goed. Ja. Ja. Um, <tie> Zij is teruggevonden in de Noordoostpolder. Is dat ja. trouwens dankzij die Amber Alert? Nee, dat hebben we uh, niet te danken aan, uh, aan een, uh, een tip via Amber Alert. Uh, we hebben er bijna 60 binnengekregen. Daar zijn we ook ontzettend blij mee. Uh, maar eerlijk is eerlijk, uh, daar zat niet de gouden tip bij die Leiden naar haar verblijfplaats. Dus we hebben haar gevonden... Uh, ja, op, eigenlijk op basis van ons eigen speurwerk. Ja, um, nou, dat Amber Alert is trouwens wel uh, snel uitgegaan. Heeft dat te maken met uh, het verleden? Want um, ja, bijvoorbeeld Millie Boelen, dat was ook in de, in de buurt, uh, in uw regio. Uh -huh. Nou, iedere vermissing is uniek. En we hebben er uh, heel veel, net was uh, andere politiekorpsen... die hebben ook regelmatig met vermissingen te maken. Ja, dit was een vermissing van een, een, een minderjarig meisje met een verstandelijke beperking... En we hebben ook in dit geval uh, goed afgewogen wat, uh, wat handig en wat nodig is... en wat noodzakelijk is. Uh, in dit geval bleek een ambulance toch echt noodzakelijk. Wat ja. ik al zei, uh, geen van de tips leiden naar haar verblijfplaats, maar met bijna 60 uh, uh, tips en telefoontjes van mensen die zich heel betrokken voelden. Daar zijn we toch wel erg blij mee. Ja. En de details volgen later, maar het goede nieuws van dit moment is... dat ze weer gevonden is en veilig thuis. Meneer Van Inwegen, ik dank u wel. Alsjeblieft. Voormalig IMF-topman Dominique strauss is voorlopig weer een vrijman. Hij moet wel in Amerika blijven voor het vervolg van de rechtszaak... maar hij staat niet meer onder permanente bewaking van justitie. De enkelband kan af. Het paspoort is nog wel op het bureau. Gisteren kreeg de rechtszaak tegen hem een totaal andere wending... toen de aanklagers bekendmaakten dat het kamermeisje... dat hij zou hebben verkracht, onbetrouwbaar blijkt te zijn. Gaan we over praten met Frank Renout in Frankrijk. Uh, Frank, dat is uh, groot nieuws. Uh, in Frankrijk wordt het ook al zodanig opgepakt? Nou, alle media staan er vol van, inderdaad. Dit is super, super groot nieuws. Kranten, radio en televisie. En overal merk je verwondering, inderdaad. In de krantencommentaren, maar ook op radio en televisie. Er was bijvoorbeeld een televisiepresentatrice gisteravond, die het grote journaal presenteerde. Die tot twee keer toe zei dat ze dit een surrealistische voorstelling vond. En dan vooral omdat de Amerikanen het presteren om Dominique Strascan eerst als beul neer te zetten. en nu ineens weer op vrije voeten te laten. Voor veel Fransen geldt het eigenlijk. Ze zijn stom verbaasd. Ineens is. Alles weer helemaal anders dan ze eerst dachten. En het is hetzelfde eigenlijk als toen hij gearresteerd werd in New York. Toen was er die stomme verbazing, verbijstering. En dat zie je nu eigenlijk weer. Ja, en wordt het wordt complot nog veel gebruikt? Het wordt complot heb ik de laatste weken helemaal niet meer gehoord. Nee, want nee, dat, uh, dat, dat was in het begin wel het geval. Hè? Dat ze zeiden van nou ja, uh, hij uh, wordt opgepakt. Dat betekent ook dat zijn politieke carrière vervolgens uh, naar de Filistijn is. Wat zeggen de, de socialisten? Zijn partij nu? Ja, nee, dat is complottheorie. Dat, die theorie is niet meer gehoord inderdaad. Ook omdat of, de president Sarkozy zich nu heel erg stilhoudt. Want dat was natuurlijk zijn grootste politieke rivaal. Maar alle partijleden inderdaad van de, van de socialisten zijn net zo verbaasd als wat ik net zei. Ja. Ook de vrienden van Dominique Strauss kahn bijvoorbeeld binnen de partijen. En dat is een grote groep binnen de socialisten. Luister bijvoorbeeld eventjes naar het Kamerlid Jean-Marie Le Guin. Ja, hij présent d'ici quelques semaines à nos côtés kant que. Dan la bataille des élections présidentielles de 2012... eh bien, il pourra tenir un rôle uh, tout à fait, uh, important. Nou, Jean-Marie Leguin, dus Kamerlid van de Socialisten, die zei gewoon... jou ja, hoorde, Dominique strauss is over een paar weken... Weer, gewoon weer onder ons in Frankrijk. En dan kan hij een belangrijke rol gaan spelen... in de campagne voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Ja, maar op dit moment zijn de voorrondes uh, gaande... bij de Socialistische uh, Partij. Uh, valt die hele procedure dan op een of andere manier nog, uh, nog stil te zetten... Nou ja, dat is de grote vraag eigenlijk, die niet alleen de socialisten hier bezig maar heel Frankrijk. Als Dominique Strauss-Kahn onschuldig is, kan hij dan gewoon weer meegaan doen? Nou ja, een vertrouweling van Dominique Strauss-Kahn is Michelle Saban, ook prominent lid van de partij, en zij zei precies over die procedure wat jij zei. Zij is ze het volgende. Je vondé peut-être candidat déclaré à la primaire socialiste suspendre pendant beetje temps, d'avoir un peu de décence, pour donner un peu de temps de parole à Dominique s'il le peut. Nou, zij zegt dus dat ze gaat vragen aan de partij om die voorrondes... wat jij zei van de socialisten, dus ze zijn nu bezig hun kandidaat aan te wijzen... om alles stil te leggen, nu de hele procedure... en te wachten op Dominique Schooskan om te kijken wat hij zelf te zeggen heeft... of hij wil meegaan doen, inderdaad, of zo. Maar binnen de partij, binnen de socialisten... zijn de meningen daar heel erg over verdeeld. En de partijleiding heeft nu gezegd... voorlopig schorten we die procedures nog niet op. Want ja, de, de algemene opinie is toch een beetje... Dominique Schooskan is nu misschien vrij, maar hij is nog niet vrij gepleit. Is er trouwens een mogelijkheid dat hij buiten de partij om uh, mee kan doen... als een soort onafhankelijke kandidaat? Want dan hoef je je veel later pas in te schrijven. In theorie wel, maar in de praktijk is dat zo goed als onmogelijk in Frankrijk... omdat je een partijapparaat en veel geld nodig hebt... om heel die campagne te gaan financieren en op poten te zetten. En voor Dominique Strauss-Kahn zou het te laat zijn... om geheel op eigen houtje nog zo'n hele campagne te gaan voeren. Oké, okay, dus afhankelijk van de procedures binnen de partij. En natuurlijk ja. wat er allemaal gebeurt daar in Amerika. Dankjewel. Frank, Frank Renaud was dat vanuit Frankrijk. Ja, dat was, dat was alweer Frans, maar we hebben echt het, het Franse onderwerp afgesloten. Ik denk dat ik maar eens ga vertellen wat we straks gaan doen. Inspectie voor de gezondheidszorg wordt namelijk nu zelf onderzocht. Een medische misser is uitermate slecht onderzocht. Vandaar dat de inspectie wordt onderzocht door uh, iemand anders. Straks meer daarover. Verkeer, twee afsluitingen bij Utrecht op de A2 tussen Nieuwegein en Nieuwegein-Zuid. Dat duurt nog tot 8 uur. En de A67, Venlo richting Eindhoven, die is dicht tussen afrit Helden en de afrit Zomer. Het duurt nog het hele weekend, u wordt omgeleid. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Neem een gokje met uw pensioen, breng uw geld naar het casino. Onder dat motto voert FNV-bondgenoten actie tegen de pensioenafspraken van FNV en VNO-NCW. De voorlieden van de vakbeweging en de werkgevers, Jongerius en Wientjes, die lieten zich echter niet verleiden tot een gokje. Die kennen voor van u. De drie hoofdrolspelers die samen het concept pensioenakkoord hebben ondertekend. Die drie vakbondsleider Agnes Jongerius, werkgeversvoorman Bernard Wientjes en minister Kamp zitten binnen. Buiten, op het plein, is een tent gebouwd. Een tent die een casino moet voorstellen. Een tent neergezet door de vakbond die fel tegen het conceptakkoord is. fnv bondgenoten. Wij hebben hier uh, een casino neergezet. Daar kun je je pensioengeld vergokken. om een beetje op een ludieke manier weer te geven. wat de, de kern is van het pensioendeal. die gesloten is tussen FNV, VNO, NCW en kabinet. In een notendop wat veel mensen in uw achterban zeggen. er wordt gegokt met ons geld dat er gok kan gaan worden met je geld. Hier, uh, dit is het zogenaamde roulette. En een mooie rondetafel met een balletje. Ja, Jongerius Winters en Kamp zijn het met elkaar eens... want die hebben die pensioendeal gesloten. <gül> en wij als grootste bond van de FNV uh, zijn het daar niet mee eens. Dat hebben wij van tevoren ook tegen Agnes gezegd. Agnes, doe dat nou niet en luister naar ons. Dat heeft ze niet gedaan. En vandaar dat we dat nu hier aangeven... En volgende week starten met een referendum onder onze leden. Want die hebben uiteindelijk het laatste woord. U kunt inzetten. Op enig moment zet de coupier. We stoppen ermee. Rien van Pru. Het geld is niet meer van u. Ruud is normaal gesproken vakbondsbestuurder bij FNV Bondgenoten. Maar vandaag, coupier, uh, ja tafelleider voor het gokspelletje. Hoe is uw Frans? Buitengewoon niet. Maar die Franse teksten, Rienne Vaplu en zo, ja, die kent u hè. D dan wordt het allemaal weer ingewikkelder. Maar als je ze vertaalt, passen ze eigenlijk heel goed bij de huidige strijd om het pensioen. Ja, inzetten, stoppen. U mag niet meer, uh, u bent het kwijt. En aan het einde is er een winnaar. Altijd de bank. En de bonden die staan nu op verlies. Wat mij betreft blijft dat niet zo. En dan komt Agnes Jongerius aanlopen. De croupier probeert haar te verleiden, even naar het tijdelijke casino te komen. Ik hou niet van gokken eh, en daarom werk ik ook bij de vakbond. Het zou wel, ja, wel erg leuk zijn. Ja, maar ik snap dat jullie dat heel leuk vinden, maar ik vind dat echt het verkeerde beeld. En bedenk daarbij, die croupier is van FNV-bondgenoten. Agnes Jongerius van de vakcentrale. Je zou zeggen, dat praat vrolijk met elkaar. Mag ik jou één? Een muntje aanreiken. Nou, zelfs daar heb ik geen behoefte aan. Echt niet. Ik gok niet, dus ik heb het niet nodig. Jongerius reageert bits. Ik snap heel goed dat we een probleem hebben met elkaar. Daarom staan jullie uh, hier en ga ik binnen vertellen hoe belangrijk ik een zeker pensioen vind. Maar ik hoef daar geen muntjes voor. Ik ben 50, ik ben nog nooit in een casino geweest. En dat hoef ik voor mijn dood ook nooit te bereiken. Dank u wel. Nou, Jongerius liet zich dan niet verleiden. Dan hebben we altijd Bernard Wientjes nog, werkgeversvoorman van vno en CW. We hebben daar een muntje voor en die mag u gebruiken. Ik gok niet. En al na twee tellen is duidelijk ook Wientjes. Het lijkt wel of hij vooroverleg heeft gehad met Jongerius... Ook Wientjes laat zich niet verleiden. En dus zal ik ook vandaag niet gokken. Ik zal met de pensioenen niet gokken. Ik zal zorgen dat samen met de andere partners... een goed pensioenakkoord krijgen zonder gokken. En gokken doe ik niet. En ook Wientjes klinkt geïrriteerd. Want de spreekstalmeester, de Croupier, krijgt weer woord. En u gaat ook zorgen dat anderen pensioenfondsen... niet de ruimte krijgen om wel te gokken. Als ik daar ja op zeg, hebben we dan een akkoord met u? De bal wordt teruggekaatst. U bent van bondgenoten, hè? Ja. Zeg eens ja. Ik zeg ja tegen het plan van de nee, Als ik u beloof dat we niet zullen gokken, zegt u dan ja tegen het plan? Nee, dat is, niet, dat is onvoldoende. Dan moet je niet zeuren. Nou zeg je tegen mij. Dat u maar, moet regelen dat men niet kan gokken met geld van pensioen. Met. Als ik ja zeg, zegt u ja als bondgenoot. Ik, ik heb nog zes, nee, nou even, nou, ik ik heb nog zes andere puntjes. Nee, en als we daar nee, hier even over nee, praten, nee, nee, nee, dan kunnen aan. wij absoluut een nee, ja over nee, Nee, dan stop ik. Nee, dit nou. was de vraag. En dan moet u ook tegen een vraag beantwoorden. Nee, het is onvoldoende. De reportage was van Louis Dekker. De Nationale Ombudsman begint een onderzoek... naar het functioneren van de inspectie voor de gezondheidszorg. Gaat het uh, programma Argos straks melden hier op Radio 1. Aanleiding om de inspectie tegen het licht te houden... is de manier waarop ze zelf onderzoek heeft gedaan... naar een mogelijke medische misser. Daardoor is een klein jongetje tijdens een darmoperatie... voor het leven zwaar gehandicapt geraakt. De moeder van het jongetje. En toen werd dus duidelijk dat er uh, gewoon echt... Uh, nou ja, bijna geen activiteit was in zersen. Wat was uw gevoel? Dat dat dan niet kan. Hij ging gewoon uh, verder gezond aan een operatie. een paar dagen later heeft hij geen hersenen meer. Dat klopt gewoon niet. Kees van der Bos is eindredacteur bij het programma Argos. Kees, uh, de rillingen lopen lopen over, over je rug als je dat zo hoort. Goedemorgen, Bert. Ja, uh, het zal je maar overkomen, zoiets. Het is uh, vreselijk. Het was een jongetje uh, van een. Uh, een van een drieeling. En een van die drie die kreeg last van zijn uh, van da da daamkrampen of iets dergelijks. Hij werd uiteindelijk naar het specialistische kinderziekenhuis in Groningen vervoerd. En daar besloten ze tot een operatie. Nou is een operatie altijd enig risico. Hij brengt dat met zich mee. Maar in dit geval is het wel... Uh, ja, wat je, Het minst wat je kunt zeggen is dat het een medische misser is. Het is volledig fout gegaan. En het jongetje is... Uh, uh, ja, zou eigenlijk geestelijk nooit meer ouder worden... dan die anderhalve maand die die was ja. op dat moment. En wat is er... Uh, dat gebeurt er? Wat gebeurt er vervolgens? Kijk, nou... Dat kan altijd gebeuren. Jij en ik kunnen ook een fout maken in ons werk. En alleen als je dat in het ziekenhuis doet, kunnen de gevolgen heel verschrikkelijk zijn voor individuele mensen. Vervolgens uh, uh, wordt er een onderzoek gestart. Het ziekenhuis in Groningen meldt dit keurig aan de inspectie ook. Dat moeten ze ook bij dit soort calamiteiten. Uh, uh, wat er meteen uh, met het jongetje gebeurde was dat de, de uh, doktoren het eigenlijk even niet meer wisten. En uh, waarom het nu eigenlijk gebeurd was, dat was het raadsel. Toen hebben ze onmiddellijk collega's van het uh, kinderziekenhuis in Utrecht ingeschakeld en gevraagd om eens naar de zaak te kijken. En die hebben toen al gezegd, en dat speelt nu nog steeds een rol... dat er tijdens de operatie fouten gemaakt zijn... waardoor de hersens van het jongetje uh, onherstelbaar beschadigd zijn. En die fouten hebben dan te maken met de anesthesiologie, de verdoving... de ja. narcose tijdens de operatie. Oké, okay, daar heeft het mee te maken. Dat wordt vastgesteld. En um, dan vervolgens, moet de inspectie dan, uh, daar ook nog een oordeel over vellen? De inspectie kijkt er dan naar of dat uh, een verwijtbare fout is of niet. Hè? Want, uh, had er iets aan gedaan kunnen worden, nou dan wordt er een inspecteur op de zaak gezet. En dan begint het een beetje raar te worden. Dat wil zeggen, die inspecteur doet er 3,5 jaar over om een rapport over deze kwestie te schrijven. Dat is lang. Dat is lang. Hè? De, uh, en dat is vooral lang als je vader en moeder van het kindje bent. Of ook erg lang als je de anesthesioloog bent. Want je bungelt al die tijd toch een beetje. Dan komt er na 3,5 jaar een rapport en dat is kritisch. Dat ja. zegt, uh, kritisch ten aanzien van het ziekenhuis in Groningen en kritisch ten aanzien van de anesthesioloog. Bijvoorbeeld wordt er gezegd, er had eigenlijk helemaal geen, uh, er moet een kinderanesthesioloog moeten staan. Die had beter weten wat hij had moeten doen. De bloeddruk en de hartslag van het jongetje zijn niet goed in de gaten gehouden bij de verdoving. Eh, eh, maar er is ondertussen. Eh, de, de, de ziekenhuis en de, en de anesthesioloog reageren op dat rapport. Eerst in een conceptvorm en later ook als er een definitieve vorm ligt. En dan gebeurt er nog iets gekkers. Dan wordt het rapport weer ingetrokken oh. door de inspectie. Dus ze doen er 3,5 jaar over, trekken het weer in. De inspecteur wordt van de zaak gehaald. Er wordt een nieuwe inspecteur op de zaak gezet. En anderhalve week nadat de inspecteur van de zaak is gaat Nee, ik moet anders zeggen, anderhalve week nadat dat rapport is ingetrokken, ligt er ineens een in nieuw rapport van de inspectie. En dat komt, gek genoeg, tot hele andere conclusies. Het ligt nu niet meer aan de anesthesioloog of aan het ziekenhuis. Maar het zijn, ja, dat heet dan patiëntgebonden factoren. Dus er waren gewoon dingen met het jongetje aan de hand, waardoor het fout is gegaan tijdens de operatie. Ja, dat is allemaal raar. Uh, in die zin van dat er allemaal verschillende conclusies worden getrokken. En dat ja. binnen die inspectie zelf. Jullie hebben dat voorgelegd hè? Uh, aan de ombudsman. Ja, we, we, we hebben het voorgelegd nou, ook aan deskundigen en aan anesthesiologen. Aan deskundigen, ja. En die zeggen ook, uh, dat is toch wel heel raar... dat je met twee rapporten komt die eigenlijk diametraal tegenover elkaar staan. Bovendien wordt dat tweede rapport een beetje als broddelwerk gezien. Belangrijke uh, stukken van het onderzoek zijn erin verdwenen. Maar we hebben het inderdaad ook voorgelegd aan de ombudsman. En die... Vindt het ook heel erg uh, raar. Die zegt ook, uh, uh, ja, de, de, hij is er eigenlijk voor als je als burger een probleem hebt met de overheid, nou het Academisch Ziekenhuis in Groningen hoort tot de overheid. Dus de ombudsman die zegt: uh, ik wil toch eens even naar die zaak kijken. Laten we uh, naar, naar hem luisteren, hoe hij dat precies zegt. Wanneer je ziet dat twee keer achter elkaar. Een, uh, een ervaren inspecteur van een zaak gehaald wordt, en dat vervolgens uh, een onderzoek een hele andere richting opgaat. Er komt een nieuw rapport met uh, andere conclusies dan in het eerdere rapport. Ja, dan ontstaan er als vanzelf zoveel vraagtekens over. Uh, is dit nou wel helder? Wat, wat, wat voor belangen spelen die hier? Dan heeft de inspectie heel wat uit te leggen. En dat is ook de reden dat ik al die vragen ga voorleggen aan de inspectie. Dat is het klomp, want Brenningmeijer uh, is dat. Ja. Hij gaat het voorleggen aan de inspectie. Heeft de inspectie uh, al iets gezegd? Ja, de inspectie heeft gereageerd. Nou, wat ik misschien ook nog even moet zeggen, Bert, is het gekke is, in maart van dit jaar hadden we een uitzending die heel erg veel lijkt op de uitzending die we ja. vandaag hebben. Toen ging het over een vaatchirurg. misschien kan je het nog ja. herinneren, ja. die had een spoor van vernielingen, zal ik maar zeggen, achter zich gelaten. Dat was eigenlijk qua, qua medische missers nog ernstiger dan wat hier is gebeurd. Maar het gekke was, qua inspectie was het een identiek verhaal. Ook eh, vier jaar lang over het onderzoek doen, ook eerst een kritisch rapport te schrijven. De inspecteur van de zaak hadden, die inspecteur is zelfs ontslagen. Een nieuwe inspecteur op de zaak zetten die uh, een ander rapport gaat schrijven. Kortom, uh, en dat is ook de reden voor de ombudsman om te zeggen... wat is hier bij de inspectie aan de hand? Moeten we daar niet eens naar gaan kijken? Straks nog veel meer te horen. Dankjewel Kees, Kees van de Bos Om uh, kwart over twaalf hier op deze zender, want dan begint Argos. En wat er vandaag begint is de grote vakantieuittocht, Maar misschien is gisteren al een beetje begonnen, want de scholen waren vrij. Althans, de eerste scholen in Midden-Nederland. Naar verwachting zo'n 750.000 mensen gaan naar het buitenland. En een groot deel daarvan gaat richting het zuiden. Bijvoorbeeld bij de grensovergang Hazeldonk. En daar is Jeroen de Jager, want Jeroen, jij gaat caravans controleren... of Nederlanders niet te veel aardappels meenemen, dat soort zaken? Nou ja, in dit geval staat er een uh, Marokkaans uh, of een busje dat onderweg is naar uh, Marokko. Helemaal afgeladen vol. Het is mooi om te zien. Twee kinderen die liggen te slapen in de auto. Merci. En het ging meteen fout, hè, mevrouw? U wilde onderweg en. Ja, je, je ziet het, hè. <laughs> dus. Uh... Wat heeft u? Uh, wat voor pech? Dat weten we nog niet. Maar... Iets met de accu of zo? Iets met de accu. En dan bereid je je dus heel goed voor op zo'n vakantie en dan gaat het toch nog fout. Krijgt u nou veel mensen hier al? Uh, vanmorgen hebben we het best al druk gehad. Ja. Mensen met caravans uh, die uh, verlichtingsproblemen hadden. Mensen met motorstoringslampjes. Uh, deze meneer met een accutje wat los uh, erin staat. Ja, we hebben het best druk hier. Michel Ponsen is uh, wegenwachter van de ANWB. Ja. Ik verbaas me daar toch altijd over. Dan uh, ga je met vakantie. En ik zou zeggen, dan bereid je je voor. Uh, ja. En dat is ja. dus niet zo. Uh, dat is wel zo. Het grotendeel van de Nederlanders bereidt zich goed voor. Alleen ja, er zijn toch een, enkele, een enkeling die dat niet doet. En een beetje onvoorbereid op vakantie gehad. En dat is jammer. En dan komen ze hier, uh, omdat ze hulpeloos zijn, omdat ze even denken van gratis, uh, toch een laatste check waar ik normaal bij de garage voor betaal? Nee, ook niet. Mensen die uh, goed voorbereid op vakantie zijn gegaan, die willen gewoon nog even de zekerheid voordat ze de grens overgaan, dat het allemaal uh, goed is. waar vragen ze dan om? Wat willen ze weten? Uh, uh, ze zijn eigenlijk benieuwd naar hoe de, de, de, de, de belading van een auto is. Dat doen we hier ook uh, wegen. En zie je dan veel uh, rare dingen? Uh, ja, ja, ja. Dan, <laughs> is wat u dan, begint dan, te lachen dan, erbij. Dan, dan, dan, dan zie je aan de meter dat dus de caravan uh, over het algemeen precies op gewicht zit of er overheen. Yeah. En als het uh, heel erg is, ja, dan moeten we de klant erop wijzen dat hij er toch aan wat aan, uh, wat aan doet. En wat zijn nou de cruciale fouten die gemaakt worden, bijvoorbeeld bij zo'n caravan? Uh, uh, uh, overbe overbelasting. Um, uh, de verlichting die ze niet goed controleren thuis omdat er dus in de winter uh, wat, uh, wat water en wat zout in de stekken gekomen is en daardoor uh, de verlichting niet goed werkt ja. met overgangsweerstanden en dan maken we dat schoon en dan uh, doet hij het weer uh, tot aan uh, de komende winter want dan komt er weer opnieuw vuil en uh, zout ja. in ja. Het zijn allemaal kleine dingetjes. Het zijn eigenlijk allemaal kleine dingetjes, ja. ja. ja. En hoeveel mensen verwacht u nu hier dit weekend? Uh, u staat hier en bij, de, nou, bij Maastricht ook, hè? Ja, we, we staan ook bij Maastricht, waar ook dus heel veel mensen richting het zuiden gaan. Uh, voornamelijk Duitsland, Italië. En we staan er als bij om te laten zien dat we er zijn voor onze Hoe En Hoeveel had u er vorig jaar bijvoorbeeld? Uh, hoeveel mensen dat we hier geholpen hebben vorig jaar? Ik, ik, ik dacht iets van in de 50. Maar dat valt wel mee. Ja, dat valt mee. Maar heb je gezien hoeveel dat er over de, over de weg heen rijdt? Ja, ik vond het heel niet... rustig op de weg. Oh. Ik heb lekker door kunnen oh. rijden. Ja, dat, niet iedereen stopt hier zo. En degene die stoppen... Ja, dat, dat zijn degene die nog eventjes uh, in Nederland uh, de laatste check willen doen. Het is gewoon een publiciteitscampagne van de ANWB. Vindt u? <lacht> ja, nou. Eigenlijk mag mij zit ik in de buurt. Eigenlijk mag dat ook wel even. Even kijken naar die meneer. Gaat het een beetje nu met de auto? Gaat het goed komen? Ik weet het echt niet, jong. Ik heb de auto gekocht, dat was helemaal goed. En nu opeens heb uh, ik deze probleem. En dan kom je toch, heb je trouwens een lid? Ja, ja, ja zeker een lid. Nou, dat is dan een mazzeltje. Kortom, weet dat u voorbereid op weg gaat, dan hoeft u hier in ieder geval niet langs bij dit servicepunt. Maar ze hebben het graag, hoor. Ze helpen jullie graag allemaal. Fijne vakantie. Voorbereid op weg gaan, op tijd opstaan, dan komt alles goed. Jeroen de Jager was dat.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 NOS-journaal. Raadsheer Schalken van het Amsterdamse gerechtshof stapt op, zegt hij in een NRC Handelsblad. Hij vindt dat hij door de strafzaak tegen PVV-leider Wilders zoveel haat en hoon over zich heen heeft gekregen dat hij geen rechter meer wil zijn. Schalken maakte deel uit van het hof dat het OM opdroeg Wilders alsnog te vervolgen. En Later werd hij er door Wilders van beschuldigd dat hij tijdens een etentje probeerde een getuige deskundige te beïnvloeden.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 En de Belgische wielerploeg Quickstep is diep geraakt... naar de Franse politieactie gistermiddag. De politie doorzocht de bus van de ploeg op verboden middelen. Die werden niet gevonden. Quickstep is boos op de media... die wel met geruchten over dopinggebruik kwamen. En vanmiddag gaat de Tour de France van start... met een etappe over 191 kilometer. En dat waren de hoofdpunten. Het weerbericht van Weeronline. Het is wisselend bewolkt en op dit moment ligt de temperatuur tussen 9 en 14 graden. Heel lokaal komen er een paar lichte buien voor... en er staat een zwakke tot matige wind uit het westen tot noordwesten. Vanmiddag is het in het oosten en noordoosten van het land bewolkt... met weinig ruimte voor de zon en daar is ook kans op een lokale regenbui. In het zuidwesten zijn er flinke zonnige perioden en blijft het waarschijnlijk droog. De wind draait naar het noordwesten en wordt matig van kracht. In het noorden waait het wat harder en daar staat een vrij krachtige wind.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 de Tour ontwaakt. Le spectacle de la NOS. Tour de France, nummer 98 start vandaag. Niet met de gebruikelijke proloog, maar met een etappe. Het etappe de van D over 191,5 kilometer... van Passage du Gois naar Mont de Alouette. Exact om vijf over 1 klinkt het officiële startschot... voor de 198 renners en ook voor onze verslaggever Gio Lippens. Gio, goedemorgen, jongen. Goedemorgen, Gio. Ben je al wakker? Gio is nog niet helemaal wakker. Gio is zelfs helemaal weg. Hij is uit de lijnen. Maar gelukkig zijn wij niet voor één gat te vangen. Want we hebben daar ook Jeroen Wilaard met zijn dagelijkse column. Le Tour de France de L'Ange. Is-ie Jeroen Wielaert. De weg was weg. verzwolgen. Overspoeld, maar zonder nood, zonder alarm. Het was zoals elk etmaal. Ik heb het gistermiddag zelf gezien hoe hoog het water stond. Minstens drie meter boven het wegdek. Vanmiddag zal het anders zijn. Geheel volgens het schema van eb en vloed. Dan zal de Passage du Gois over de hele wereld in beeld komen... als eerste wegdek voor een nieuwe Tour de France. Eigenlijk is het een heel bijzondere versie van de stratenmaker op zeeshow met een peloton vol renners die weten wat het is om door diepten te gaan en weer boven te komen. Over de bodem met de blik naar de hemel. Die moraal. Virtueel onder water fietsen in het geel. Dat ook. Met de vaste overtuiging om niet te verdrinken. De Passage du Gras is sinds 1999 net zo omstreden in de Tour als de stenen onder Roubaix. Allemaal taboe voor de puristen die in de moderne route alleen scherm modelwegen willen zien. Wars van vooroorlogse ongelukstrajecten vol keien, gaten, grint. Vlak voor deze Tour heb ik Michael Bogert alweer heel vaak zien vallen op de gras permanente herhaling van één incident. Tourbaas Christian Prudhomme heeft het elegant willen oplossen... voor de overturen in de Vendée, kustregio met een grote welvaartsachterstand... die de promotie van de tourbeelden heel goed kan gebruiken. Daarom is de Passage du Gua nu het traject... van de eerste geneutraliseerde kilometers van de ronde... Leuk voor de toeristische beelden, maar funest voor het gevaar. Juist alles wat de Tour ooit zo aantrekkelijk maakte. Precies waarom Prudoms oervoorganger Henri de Grange in 1911... voor het eerst over de Galibier wilde trekken... nota bene de opgestuurde bodem van een prehistorische zee. Het is te hopen dat de renners daar de strijd niet zelf zullen neutraliseren... dat er nog geen status quo is om het geel, dat het nog eb en vloed is in de top van het klassement. Ik overpijns dit vlak naar de nieuwe wending in de zaak rond Dominique Strauss-Kaan... bovengedrecht uit een moeras van oneer... na een fataal geachte uitglijer op het gladde pad van zijn libido... Het tij is gekeerd in het nadeel van het kamermeisje... met haar herinneringen aan de DSK-vlekken op haar schort... iets anders dan het sop over de Passage du Gois. Het viel me op hoe opgelucht Frankrijk was over de vrijlating van DSK... maar een glibberige zaak blijft het. Typerend voor de spanning tussen de Amerikanen en de Fransen... die nog steeds hopen dat Lance Armstrong kopje ondergaat. Hij was juist een van de renners die in 1999 overeind bleef op de Passage du Gua. Misschien had hij toen ook al EPO gebruikt, maar hij kon ook fietsen. Het was nog de periode dat hij werd beschouwd als een heilige die over water kon rijden. Iets anders dan een beetje peddelen op de Klotsweg. Jeroen Wilaert, gaan wij nu praten met Gio Lippens, onze man in de Tour de France. Een soort herstart. Goedemorgen Gio. Nee, het is niet te geloven. Gio is er weer niet. Gio. We maken er gewoon een prijsvraag van. Waar is Gio? Nou... We weten het niet uh, precies. We hebben problemen met de verbindingen. Meestal heb je dan eerst zo van dat uh, ruis en dan uh, ga je zo'n uh, tunnel in. Maar uh, Gio Lippens is daar zo, dus bij die passage, die zeeweg zal ik maar zeggen. We gaan straks trouwens ook nog eventjes praten met mensen die aan de route wonen. Die dus dagelijks die weg onder water zien gaan en vervolgens weer op zien komen. Het moeten spectaculaire beelden zijn. Jeroen Wielaert had het er net ook al uh, over. Want jaren geleden, Michael Bogaert, viel u heeft die beelden vast en zeker gezien. De afgelopen dagen op de televisie. Die Michael Bogart viel, maar hij was niet de enige die viel. Eigenlijk het hele peloton viel. Alleen die gele trui van Lance Armstrong die bleef toen overeind. En dat was, zeggen de kenners, de basis destijds... voor zijn overwinning in de Tour de France van dat jaar. De huidige Tour de France gaat vanmiddag dus starten. Om ietsjes na één uur, met een geneutraliseerd deel... Uh, is, uh, is de bedoeling dat hij zal starten, uh, de, de Tour. We hebben ook natuurlijk nog platen, want... Uh, dat hoort er ook bij, bij de Tour de France. Het is echt het zomergevoel. Een Tour de France hitje. Kom maar op. You don't knock, rain, push a hole. The door's wide open, waiting for your soul. You don't knock, you just walk on in. I've walked, I've sprung a road. The sure shoulder lift is cold. I travel both the night and the day, so tired. It just walk on in. was dat. Gelukkig hebben we ook nog telefoons. Ja, gooi je nog maar een klap tegenaan. Gio Lippens uh, aan de telefoon. Gio, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen Bert. Ja, ik zeg het maar even voor de zekerheid, maar je bent er. Uh, ja, prettig, zeker. jongen. Um, laten we even beginnen met het nieuws van gisteravond. Want er was van alles nog wat opeens aan de hand. Een heleboel gedoe. Een rennersbus van de wielerploeg Quickstep... die werd door de Franse agenten in beslag genomen. Wat was daar aan de hand? Een routinecontrole of waren is iets op het spoor? Nou, uiteindelijk bleek het een uh, storm in een glas water of uh, zoals uh, de Vlamingen volgens onze motorrijder René Wijkens zeggen, een scheet in een fles. Want uh, er was een hele hoop uh, getamboeren, de, de bus werd weggehaald, de politie begeleidde de bus in de richting van het uh, politiebureau daar in de buurt van de plek van Chalon waar uh, de kwikste ploeg logeerde. En uh, gingen toen daar op hun gemakkie op het politiebureau, uh, bij het politiebureau, uh, die bus onderzoeken natuurlijk op zoek naar middelen, want ik bedoel wat zouden ze anders moeten willen vinden uh, achteraf zei de Franse politie van, wij hebben dat gedaan om uh, toch een beetje de persaandacht uh, af te leiden van uh, van, van, van die Quickstep-ploeg. daarom hebben we die bus meegenomen naar het politiebureau maar goed, het bleek dus allemaal totaal anders uit te pakken want uh, er was een soort belegering van het uh, hotel van de Quickstep-ploeg, waar echt uh, alle media op afkwamen, omdat de, de geruchten gingen in ieder geval heel snel, er zouden middelen gevonden zijn enzovoort, enzovoort, en uiteindelijk bleek dat er niks gevonden is. Uh, Wilfried Peters, de ploegleider van Quickstep, boos. Met name ook op de media, maar ook op de Franse politie. Van jongens, wat doen jullie ons aan een dag voor de start van de Tour? Ja, goed. Maar um, niks gevonden. Dus het resultaat is de scheet in de, in de vlees, hè. zoals jij zegt. Ja. Um, dan maar eventjes de stand van zaken vandaag. Uh, overigens opmerkelijk, want geen proloog. Dat is heel lang geleden dat er geen proloog was. Maar een gewone etappe. Een aantal jaren geleden is het ook wel een keer gebeurd. In Bretagne was dat toen de tour in Brest startte. En toen hadden we een etappe waar Alejandro Valverde meteen toesloeg. Hij pakte de eerste gele trui Toen we aankomst Lifberg op. En dat gaan we vandaag ook een beetje krijgen, want we rijden van de Passage du Gua. Bekend inderdaad van de val van Michael Bogend en Alex Sule. Lens Armstrong won toen zijn eerste toer in 1999. Maar wat is nu het geval? De heren die starten na de Passage du Gras. Ze rijden geneutraliseerd overheen. En dat betekent uh, dat uh, we niet hoeven klaar te gaan zitten voor spectaculaire uh, toestanden daar op die Passage du Gras. Want eventjes, zal... eventjes, dat was meteen een vraag. Stel nou dat ze uh, net zo vallen als uh, destijds. Um, dan wacht het hele peloton totdat iedereen er weer is? Ja, want ze rijden geneutraliseerd. En dat betekent dat het nog geen koers is. Dus uh, die gaan echt niet vallen, ten eerste. En ten tweede, uh, als er al iets gebeurt... Dan, uh, dan wordt er gewoon gewacht op de renners. De start is pas na, na de Passage du Croix. Nou, ze rijden langs de kust... naar wij Sabeler-Dollon in de richting van het zuiden. En dan gaan ze het binnenland in. En krijgen ze in de laatste twee kilometer... een klimmetje gemiddeld 4,7 procent. Dat stelt echt helemaal niet veel voor. Je ziet het ook nauwelijks... dat bergje daarbij uh, de mont de Salouet, Maar toch... Iedereen verwacht, Philippe Gilbert, de grote man van het voorseizoen, dat hij daar gaat toeslaan en uh, misschien wel zijn gele trui gaat pakken in deze Tour de France. Het zou in ieder geval een mooi spektakel kunnen geven daar, maar aan de andere kant wordt er ook gezegd, het hellinkje is zo licht dat er uh, misschien wel uh, hele goede sprinters, sterke sprinters, ik denk dat hij aan Thor Huishoff die ook nog mee kunnen gaan. En dan krijgen we gewoon een sprint om de overwinning vandaag. Goed, we gaan het allemaal met jou meemaken... en de hele ploeg in de Tour de France... vanaf twee uur vanmiddag hier zo op deze zender. Want dan heet de zender opeens gewoon Radio Tour de France. Gio, veel plezier ook de komende weken. Dankjewel. Straks bellen we met Daan Luiks, dat is de manager van een de vakantie Deze debuteert vandaag in de Tour. Verkeersinformatie hebben we ook. Twee afsluitingen bij Utrecht op de A2 tussen Nieuwegein en Nieuwegein-Zuid. duurt nog tot 8 uh, uur. En de A67, Venlo richting Eindhoven, die is dicht tussen de afrit Helden en de afrit Zomeren. Dat duurt nog het hele weekend. U wordt omgeleid. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Misschien weet u het nog, vorig jaar was de Grand départ de start dus in Rotterdam. Een stad van formaat. En nu is de start in een klein dorpje. Nou ja, niet eens een dorpje, maar op een weg door de zee. Vlak bij de start heeft Martine Hoogschagen samen met haar partner een chambre de Haute, Is Ze nu aan de lijn. Goedemorgen. Ze is nu aan de lijn, denk ik, op uh, dit moment. Maar we ja. hebben veel... Ja, gelukkig. Ja. We hebben problemen vanochtend om Frankrijk uh, te bereiken op een of andere manier. Zeg, uh, is de weg al droog trouwens, waar ze overheen gaan straks? Uh, nee, nog niet. Uh, het is uh, om half één uh, vandaag uit... En rond half elf ongeveer, als de caravan gaat rijden, dan uh, is de weg droog. Ja, dus nu de... is er nog water. Nu is, nu is er nog water. Dan zie je helemaal niks? Of, of zie je af en toe een bord boven het water uitkomen? Ja, het hangt van de kans van de zon en de maan af. Uh, Ah. Uh, maar er is wel uh, vier meter water normaal, dus je kan geen borden of dingen zien. Uh, de weg is, Het is wel op, op zich uh, voor een deel geasfalteerd, maar je kunt het normaal niet zien. Het uh, nee. is echt helemaal overheen. Ja. Um, ik, ik weet nog wel van vorig jaar in uh, Rotterdam hadden we speciale uitzendingen met de radiodame. Uh, er kwamen ook duizenden mensen kwamen daar naar Rotterdam toe. Hoeveel mensen zijn er bij u in het uh, dorp, ook die duizenden? Uh, nou... Ik heb net gekeken en er staat helemaal nog niemand. Er <laughs> staat helemaal niemand. Nee, gaan we ook ja, ja, wel heel veel campers, maar het is nog niet dat meestal langs de weg staan... te kijken van wanneer komt het nou, wanneer komt het nou. Daar hebben heel veel mensen die al een beetje zoeken naar parkeerplaatsjes en zo, maar het is niet dat, dat de dranghek al uh, nee. dienst doet men is nog niet ontwaakt, dat, dat is wel duidelijk. En, en, en de mensen die bij u in het Jean Brodeau verblijven, komen die ook speciaal voor de Tour? Ja, ja, we hebben vooral Stel, die vroeg echt gewoon uh, de hele toer. Die kwam uit Zuid-Frankrijk. En we hebben Zweden, die hebben echt 2300 kilometer uh, gereden uh, om het te zien. En ook <laughs> om de Zweedse deelnemers uh, aan te moedigen. Maar ze zijn allemaal uitgevallen. Dus ze hebben dus, dus <laughs> voor niks gekomen. is ook ja. wat. Yeah. Ja, maar goed. En, en, en, en het dorp zelf? Want het is een vissersdorpje. Ja, het, het is, wij zitten in een geheugje, maar het, het is bijna wat, een dorpje van 3000 inwoners. En de meeste mensen leven van de oesterkweek en kokkelvissen. Eh, ja. Ja, en ik heb me laten vertellen dat het springvloed is, dus dat is hartstikke goed voor de kokkelvissers. Dus ja, ja, wat, gewoon, wat moet je dan doen? Eh, eh, gewoon met de springvloed: dan is echt iedereen met een boot eh, de zee op om eh, zoveel mogelijk eh, op oesters te, te draaien, of eruit te halen of erin te doen. En de kokkelvissers kunnen dan in Vlaanderen heel lang. Uh, ...kokkelsvissen dus heel veel geld verdienen omdat uh, de zee heel lang uh, uh, wegtrekt eigenlijk. Hè. Het is er veel meer dan in Nederland dat de zee uh, uh, een groot verschil is tussen eb en vloed. Uh, dus normaal <lacht> Daar zou ik ook graag naar zee gaan. Uh... Maar ze kiezen vandaag voor de Tour? Ja, voor het eerst. Want, uh, tien jaar geleden toen is de Tour uh, hier natuurlijk op de Passage geweest. Toen hebben ze allemaal rustig uh, gewerkt op zee. En vijf jaar geleden de start op uh, over 20 kilometer. Zijn ze ook gewoon allemaal naar het weg geweest? Ah. Maar vandaag uh, voor het eerst. Uh, eerst was er ingegaan over de dam, toe, meerdere. Uh, zijn ze allemaal hier? Oké, okay, iedereen, <laughs> iedereen blijft. U gaat zelf ja. natuurlijk ook kijken, want hij komt bij u uh, ja, echt ja, ja, voor ja, de deur. Ja. Ja ja, ja, ja, ja. Het is veel drukker dan gewoon. De Fronten-Salpkonten zijn op zich uh, begonnen uh, vandaag. Maar we merken wel dat er, zoals gisteren, kwamen er echt wel heel veel mensen. deze krant op, uh, dat zagen we wel, ja. Ja, En uh, zwaaien, vlaggen uit, uh, gek uitgedorst of gewoon uh, klappen? Uh, nou, nee, de buren, ik denk niet dat die hier veel wilde dingen gaan doen. Maar uh, wij hebben ze voorzien van wat petjes uh, van de tour van vorig jaar. Dus we wachten wel dat ze er een beetje aangekleed uitzien. Uh, ja, uh, ja. <laughs> nou, ik wens u een hele mooie dag, mevrouw Hoogslagen. Ja, dankjewel. En dank voor het gesprek. Uh, Daag. Gaan wij praten over Vakant Solij. Nieuw in de Tour de France. Acht van de negen renners hebben ook nog nooit in de Tour uh, gereden. Daan Luiks is uh, de manager van Vakant Soleil. Goedemorgen. Goedemorgen. Helemaal voorbereid op uh, de komende drie weken? We zijn er klaar voor. zover dat je dat kunt zijn voor de Tour de France. Maar wij denken dat we er helemaal klaar voor zijn. Ja, nee, dat is altijd lastig. Hè, want het is echt een uh, bijna onoverzichtelijke uh, periode. Uh, hoe, hoe heeft u de renners uh, voorbereid? Bent u ook op hoogtestage geweest? Ja, wij hebben gekeken naar de renners individueel. En zij hebben in overleg met ons, uh, ja, sommigen voor dezelfde aanpak, maar sommigen voor verschillende aanpak, gekozen om zichzelf voor te bereiden. Uh, Thomas de Gen bijvoorbeeld, die heeft twee keer een hoogstage gedaan. En die heeft sinds april toch veel minder wedstrijden gereden. Maar bijvoorbeeld een leuke man, die, die, die pakt het altijd op zijn manier aan. Die, die koers heel veel en uiteindelijk is hij dan klaar voor de Tour. En zo heeft iedereen gekozen voor zijn eigen pakje aan. De Italianen zijn op hoogstage geweest, dus uh, ja, zo gaat dat dan. Ja, en iedereen gaat ook de eindstreep halen? Is dat een beetje de hoop of de verwachting? Daar gaan we, daar gaan we vanuit. Maar ja, zoals jullie weten is de Tour de France bijzonder hectisch. Ja. En uh, verschrikkelijk zwaar. Dus er zijn heel veel valpartijen. Uh, dus als je uh, niet het slachtoffer wordt van de valpartij, wil ik niet zeggen dat je het dan wel haalt. Want dat is natuurlijk ook nog gewoon een uitputtingsslag. Maar uh, ja, we gaan natuurlijk uh, voor, zoveel mensen, uh, voor zoveel mogelijk mensen in Parijs. Maar het hoofddoel is natuurlijk het resultaat dat je tussentijds haalt. Ja, nou ja, misschien vandaag al. Ik bedoel, het is wel een hele bijzondere dag, want het is geen proloog. Het is gewoon een etappe. Um, zijn er kansen? Nou ja, deze aankomsten die liggen ons wel. Uh, Boris Bozic heeft uh, een paar weken geleden bewezen in de Ronde van Zwitserland, want daar klopte niet Kevin, is en ook alle andere sprinters, dat hij dit aankan. Dat heeft hij ook al een keer gedaan in de Ronde van Spanje, waar hij berg op won. Uh, Vier uur heeft inmiddels uh, acht koersen gewonnen. Uh, meestal dit soort aankomsten, dus keren draaien, dan ligt berg op. Dus uh, ja, voor ons is het een fantastisch begin. Uh, dus, dus we kijken rijkhalsend uit. Ja, en die glibberige weg waar, uh, waar het straks allemaal mee begint? Ja, laten we hopen dat het meevalt. En dat het niet zo wordt net als uh, tien jaar geleden, dacht ik dat het was. Uh, ja. Maar we, we zullen nog meer van dat soort ontweringen krijgen, denk ik. Uh, wegen die, uh, als het begint te regenen in, in de kools of, of ja, dat, uh, wind. Uh, we zullen heel veel meemaken. Maar dat, dat is natuurlijk ook een stukje Tour de France. Hè. Dat, dat hoort erbij, vind ik. Ja, precies. Ook een beetje spektakel. Precies. Dat hoort er ook bij. En gaat u ook laatst de door, uh, rijden en dan zeggen u gaat de Tour niet winnen? <laughs> <laughs> nou ja, ik denk dat dat een andere achtergrond zat. Ja. Uh, kijk, ik, vind, ik vond gewoon er rijden twee renners op kop. Uh, een van de kopmannen uh, van onze collega Rabobank en een van onze, uh, moet ik zeggen, aankomende ta talenten als, als Van Leyen. Die zitten misschien twee half minuten erop. En Rabobank gokte dat wij gewoon door zouden rijden, zodat we tevreden zouden zijn met een tweede plaats, zodat de kon winnen. Omdat de gewoon de laatste 15 kilometer in het wiel kan gaan zitten. En toen heb ik gewoon gezegd van, nou, hij wordt niet gereden. Nou, dat vond ik natuurlijk van Leij heel erg moeilijk, want ook zijn carrière, hè, hoe meer overwinning, hoe meer dat hij waard is. En in één keer beslissen wij dat hij niet meer door mag rijden. Ja. Maar ik, wij hebben dat besloten vanwege het feit dat wij het niet eerlijk vonden, dat Rabobank niet reed. Wij alleen het werk moesten doen en uiteindelijk hij zou winnen. Dus toen heb ik besloten, hij gaat niet rijden, dan pakken ze, worden ze maar teruggepakt. Dus dan worden ze geen voorbije kampioen. Dus ook Wenen geen kampioen. Precies. En uiteindelijk pakten het voor ons schuldig uit. Het was een mooi moment de afgelopen uh, zondag om te zien op tv. Uh, maar, maar nu eventjes uh, verder naar de Tour de France. Ik bedoel, uh, wie zijn voor u de favorieten? Op de eindoverwinning, bedoel ik, of binnen ons team? Nou, eerst eventjes op de eindoverwinning. Dan gaan we daarna nog even over uw team. Ja, ik denk dat het hetzelfde rijtje bijna is als vorig jaar. Ik denk dat mijn schouwen ze bovenuit dus toch komt dat door. En uh, de, de, de tweede plaats zal gaan uh, tussen uh, uh, Slack, uh, Evans, uh, Van den Broek. Uh, ja, noem ze maar op. Ik denk dat er niet veel verschillen zullen zijn ten opzichte van vorig jaar. Maar zoals we uh, het doorgezien hebben met een Giro, uh, ja, gaat hij hier gewoon naartoe de de Frans vinden. Ja, en ik hoor daar geen Nederlandse namen bij. Nou ja, ik denk zeker dat Geesting meedoet voor die tweede plaats. Dat doet hij zeker. Dat is gewoon een fantastische renner. Uh, die klaar is voor dit werk. Daar hebben ze hem fantastisch naartoe laten werken. Uh, en en uh, ik, ik vind het echt geweldig voor Nederland dat we een renner hebben die, uh, die deze kwaliteiten bezit. Want dat is gewoon goed voor de wielersport in Nederland. Dus, dat, ik, dat ik hem vergeet, was zeker niet bewust. Nee. Hij, hij hoort gewoon in het rijtje tussen slecht, uh, maar voor mijn gevoel voor de tweede plaats. Ja. En dan, dan het uw eigen team. Ja, we hebben geen ronde renner bij. Daar hebben we van begin af aan bewust voor gekozen. Uh, dat was helemaal in het voorjaar, uh, zelfs al we zouden hier naartoe gaan als vrijbuiters. Uh, en ja, ik denk dat wij op alle fronten iemand bij hebben die, uh, die mee kan doen voor een korte prijs of zelfs voor een etapoverwinning. Zoals ik er straks noemde, we hebben twee sprinters bij die vandaag dus uh, aan de bak kunnen om in wielentermen te blijven. En ze kunnen sprinten. Uh, we hebben lieve Wester bij, als die dit jaar de proloog wint van België voor Gilbert. Dus die heeft bewezen dat hij dat toch wel kan. Uh, en dan hebben we een aantal renners die ook wel bergop kunnen. Hè, Woutje Poels heeft in het terrein laten zien dat hij een van de beste klimmers is. Uh, Johnny Hoogland heeft laten zien in Spanje, maar ook in andere wedstrijden, dat hij altijd in is voor een aanval in het hooggebergte. Uh, en dan hebben we nog een aantal renners voor de tussenritten die niet in het hooggebergte zijn, maar zeker niet vlak. Zoals een Leukemans en een Mercato. Dus ik denk dat we moeten gaan voor een dagoverwinning. We gaan niet rijden voor een klassement. En ook niet verwoud. Uh, dus we gaan gewoon eens kijken wat er gebeurt. En ja, we hopen, we hebben alles aan gedaan om een rit te winnen. Ja. We gaan u veel in beeld zien en uh, natuurlijk ook veel horen hier op uh, Radio 1 en Radio Tour de France. Meneer Luijks, ik wens u een goede en vooral succesvolle tour toe. Dankjewel en uh, veel succes en plezier met de uitzending. Dankjewel. Dank u. Les tweets du Tour. Iedere ochtend hebben we een klein overzicht over wat er allemaal getwitterd wordt. Want bijna alle wielrenners twitteren. En uh, wat zeggen ze vandaag? Lars Boom van de Rabobank. Die meldt dat hij veel zin heeft in, drie weken, in het drie weken durende wielerspectakel. Hij is er klaar voor. Ivan Basso van Liquigas voelt zich een kind dat drie weken lang zijn favoriete spel mag spelen. De tourbus van Quickstep, uh, we hadden het er net al eventjes over, werd gisteren onderzocht. Vanwege een vermeend dopingonderzoek. Quickstep-renner Addy Engels, die twittert daar... Niet over. Hij twittert wel iets over uh, de andere uh, uh, zaak. Hij reed de afgelopen jaren vooral de Giro d'Italia. En verbaast zich erover dat hij tijdens de persconferentie meer journalisten heeft gesproken dan tijdens negen Giro's bij elkaar. Robert Gezing schrijft ook over zijn persconferentie en de persconferenties. Fijne interviews, fijn gefietst en nu genieten van een fijne maaltijd... van onze Boretti-koks. Morgen aan de bak, heb er zin in, dat is het meest voorkomende. En Liewe, wat een mooie naam, Liewe Westra van Vakansolair... komt met een bijzondere wieleruitdrukking. Of misschien heeft hij die zelf wel bedacht. Klaar voor de start, rammen met die handel. Oftewel, trek aan die veter. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Zeg maar met die handel, Katrien Straatman. Ja, laten we maar gewoon met de kranten beginnen. Hè? Want daarom is er ook volop aandacht voor de Tour. De Volkskant vraagt zich af of Robert Gezink in staat is om de ronde te winnen. En ze hebben verschillende mensen om hun mening gevraagd. Alberto Contador, de winnaar van vorig jaar, zegt dat Gezink nog iets mist om mee te doen voor het eindklassement. Wat hij dan mist, dat zegt hij dan weer niet. Oudrenner Laurent Jalabert noemt hem een goede outsider. In de Telegraaf zegt Gessing zelf dat hij zich in eerste instantie richt op de witte trui van het jongere klassement. Het is het laatste jaar dat hij daarvoor in aanmerking komt. U hoort het al in het nieuws. Tom Schalke stapt op als raadsheer van het Amsterdamse gerechtshof. Omdat hij vindt dat de rechtbank hem in de zaak tegen PVV-leider Geert Wilders schandalig behandeld heeft. Zegt hij in een interview in NRC Handelsblad. In hetzelfde artikel reageert de president van het Hof, Leenert Verheij. Hij betreurt het vertrek van Schalke. Maar keurt het af dat Schalken met de krant praat. Verij noemt het onaanvaardbaar wanneer rechters of raadsheren publiekelijk kritiek uiten op het werk van hun collega's. Volgens Verheij is het aanzien van de rechtspraak hierin het geding. En daarvoor is elke individuele rechter of raadsheer mede verantwoordelijk. Schalken is nog geen ontslag verleend. Uiteraard hebben we Schalken zelf om een reactie gevraagd, maar hij wilde niet in onze uitzending reageren. Binnen de politie is ophef ontstaan... omdat agenten worden gedwongen om animal cop te worden. Als agenten weigeren zich om te laten scholen... kan dat later tegen hen keren, zo wordt gedreigd. De politiebonden ACP en ANPV uiten hun zorgen daarover... in het Algemeen Dagblad. Met name hondengeleiders zijn de dupe... omdat korpsleiders denken dat ze wel geschikt moeten zijn. En dat is een misvatting, zegt Jos Hermans van vakbond ANPV. Natuurlijk geven ze om de dieren. Maar het zijn niet ineens mensen met een sterke drang... om katjes uit de boom te redden. De New York Times komt met meer details over het telefoongesprek... dat het kamermeisje in de zaak tegen Dominique Strauss-Kahn de das om lijkt te doen. De Amerikaanse krant heeft een bron bij justitie gesproken. De vrouw belde een dag nadat ze IMF-topman beschuldigde... van verkrachting met haar, vriend, met haar vriend die in een gevangenis in Arizona zit. In het gesprek zei ze dingen als maak je geen zorgen, die man heeft veel geld. Ik weet wat ik doe. De politie had moeite om het gesprek te vertalen, want het werd gevoerd in een dialect dat wordt gesproken in het West-Afrikaanse Guinea. Daar komt de vrouw namelijk vandaan. strauss Kaan heeft zijn vrijlating gevierd door met zijn vrouw uit eten te gaan in een duur Italiaans restaurant. En volgens ooggetuigen was hij zichtbaar opgelucht. En de politie in Emme is op zoek naar een man die zeker een half miljoen euro van bankrekeningen heeft geplunderd. De man wist volgens het Dagblad van het Noorden via vervalste e-mails en websites van banken de pincodes van mensen in heel Nederland te achterhalen. Straks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 en drinkt wat regenwater uit een groot restel vooraan en we gaan op stap met een blinde geleidehond okay. en ze stopt mooi voor het stoepje restel vooraan links plus groene metropool vroege kuikens en gastvrij voor de bij luister morgenochtend van 8 tot 10 radio 1 vroege volgers. het nieuws van alle kanten